Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Gouda is iemand op straat doodgeschoten. Dat gebeurde vanmiddag rond half vier. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het zwaargewonde slachtoffer te behandelen... maar dat hielp niet meer... Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook niet over waarom er is geschoten. De politie in Gouda is nog op zoek naar de dader. Steeds meer Nederlanders lopen hondsdolheid of Rabius op als ze op reis gaan. Dit jaar gaat het om 500 besmettingen. Dat is een toename van 21 procent, ziet de Europese alarmcentrale Eurocross. De meeste meldingen die bij ons terechtkomen, komen uit Indonesië, Thailand, Sri Lanka en nu ook dit jaar uh, Turkije. Een inenting tegen hondsdolheid wordt niet altijd vergoed. Eurocross raad toch aan om het wel te doen. Ons dolheid is een fatale ziekte. Dus word je niet behandeld en ben je daadwerkelijk besmet... dan loopt het fataal af. Als je wel bent ingeënt tegen ons dolheid, hoef je bij een beet in het buitenland vaak alleen extra prikken te krijgen... in een lokale kliniek en loop je verder geen gevaar meer. De politie heeft nog eens drie mannen opgepakt... in het onderzoek naar een corrupte ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Twee van hen zouden allerlei informatie via de ambtenaar hebben gekregen. De derde wordt beschuldigd van witwassen. De verdachten komen uit Amsterdam... Heemskerk en Purmerend. En ophef over Barcelona-speler Lamin Jamal. Het Spaanse OM is gevraagd onderzoek te doen naar een feestje dat hij zondag gaf. Jamal vierde zijn 18e verjaardag en zou mensen met dwerggroei hebben ingehuurd om op te treden. Een Spaanse belangenclub diende een klacht in en vindt het niet oké okay dat mensen met groeistoornissen als entertainment worden gebruikt. Een van de ingehuurde mensen zegt tegen Spaanse media te balen van de ophef. Volgens hem was de situatie niet respectloos. Het weer wat buien, lokaal met onweer, tussen het buien door een graad of 22. Morgenochtend start met buien, daarna weer zon. ZFM verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden is het weer een drukte van belang. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Watergaasmeer... 4 kilometer file. Een kwartier extra reistijd is nodig. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag door de werkzaamheden bij Burgerveen... 7 kilometer file en een kwartier extra. Drie kwartier vertraging op de A9 Amsterveen-Alkmaar... door de werkzaamheden bij de Koentunnel. Tussen Aalsmeer en Knobut Velsen 15 kilometer file. A9 Alkmaar-Diemen, kwartier vertraging tussen Badhoeverdorp en het amc een uur vertraging op de A10 bij de Zeeburgertunnel. 19 kilometer stilstaand verkeer vanaf Amsterdam-Sloterdijk. Op de N202 amsterdam drie kwartier vertraging tussen Spaanwouden en de A22. N203 Amsterdam-Alkmaar bij de Hempont. Twee kilometer stilstaand. N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Drie kilometer stilstaan tussen Vijfhuizen en Boezingenlieden. N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland. Drie kilometer file.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 Autobedrijf Sandvoort. Ook groet op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag. is ZFM, 106.9FM. to me ZFM. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gouda is vanmiddag iemand op straat doodgeschoten. Het is onbekend wie, ook de aanleiding is onduidelijk. De politie zoekt nog naar een verdachte. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn onder meer tanks en lanceerinstallaties van het Syrische leger vernietigd. Bij de stad Suweida wordt al dagen gevochten door Druzische milities en Arabische Bedouinen. Daarbij zouden bijna 100 mensen zijn gedood. Het Rode Kruis zegt aan het einde van deze eerste vierdaagse dag zo'n 300 tot 350 mensen te hebben behandeld met meerdere blaren. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar rond deze tijd. Het weer vanavond tijdelijk minder buien, maar vannacht neemt de buiigheid weer toe. Morgen wordt het maximaal 21 graden. Dit is ZFM. hand. much i need you Secrets I'll keep, they're safe. Let me know, are we human, or are we dancing? My sign is vital, my hands are cold. Stay.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 She smiles, but that's cruel. If you knew what she thinks, if you knew.